7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. C1000-supermarkten worden overgenomen door Jumbo. Aantal homo's met hiv stabiliseert zich... en zwaar gewonden bij explosie in hotel op Gran Canaria. Supermarktketen Jumbo neemt concurrent C1000 over. Dat melden bronnen aan de NOS. Met de overname zou bijna een miljard euro gemoeid zijn. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema... Ongeveer 300 supermarktondernemers die bij Schuitenmaar zijn aangesloten... zijn gisteravond geïnformeerd over de overname. Het nieuws wordt vandaag officieel bekendgemaakt. Jumbo nam eerder Super de Boer over. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland. Achter Albert Heijn. In Cairo en Alexandrië zijn betogers en ordentroepen opnieuw met elkaar slaags geraakt. Deze twee grootste steden van Egypte vuurden ordentroepen traangas af op betogers.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 Bij vijf tankstations zijn vanaf vandaag weer licht alcoholische dranken te koop. De Belangenvereniging van Pomphouders wil daarmee een proefproces uitlokken. De verkoop van alcohol is al elf jaar verboden, maar de pomphouders vinden dat niet eerlijk, omdat wegrestaurants wel bier en wijn mogen verkopen. Ook in het buitenland is alcohol gewoon te koop bij benzinestations. De vijf tankstations die nu drank gaan verkopen, wachten tot de eerste bekeuring binnen is en stoppen dan direct met de alcoholverkoop. Dan kan namelijk het proefproces in gang worden gezet. Bij een gasexplosie in een hotel op Gran Canaria zijn zes mensen zwaar gewond geraakt. Vier van hen verkeren in kritieke toestand, onder wie een toeriste van 55 uit Noorwegen. Ze heeft brandwonden over haar hele lichaam. De andere gewonden zijn medewerkers van Hotel Cordial in Mogan. Een kleine twintig hotelgasten zijn behandeld omdat ze paniekaanvallen kregen. Het ongeluk gebeurde toen een tankauto propaangas wilde leveren aan het hotel. Er volgde een explosie waarna de brand zich snel uitbreidde. Een deel van het dak van het hotel kwam naar beneden. Zo'n duizend gasten van het hotel in het zuidwesten van Gran Canaria zijn geëvacueerd. In Marokko is de man veroordeeld die vastzit voor de moord op de Mientjes, twee buurvrouwen uit Nijmegen. De man kreeg levenslang... Volgens de rechter staat vast dat hij de Mientjes heeft doodgestoken. Hij was op zoek naar spaargeld. De man vluchtte naar Marokko, waar hij vorig jaar werd gearresteerd. Op drie verschillende plaatsen in Brunsum in Zuid-Limburg... zijn vannacht kleine explosies geweest. In twee gevallen raakte de voordeur van een woning beschadigd. Bij de derde ontploffing was schade aan een auto en een garagedeur. Niemand raakte gewond. De ontploffingen in Brunsum waren kort na elkaar aan het begin van de nacht. De politie onderzoekt wat de explosies heeft veroorzaakt.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 Later op de dag volgt er wat regen. AWB Verkeersinformatie, 30 kilometer aan file met niet al te veel bijzonderheden. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden, bij Almere Buiten-Oost... nog drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En de langste file op dit moment op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer...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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het is ronduit onrustig in Egypte. Betogers hebben geen vertrouwen meer in de militaire machthebbers van het land. Met alle gevolgen van dien. Onze correspondent Sanne van Hoorn is aangekomen in Cairo. U hoort zo een verslag vanaf het Tahrirplein. Maar eerst naar eigen land, want wij ontdekten een bijzondere overname. Want supermarktketen Jumbo neemt de winkels van C1000 over. Ze maken de beide bedrijven in de loop van de dag officieel bekend. C1000 is het nu eigendom van durfinvesteerder en groothandelsbedrijf Schuitema. Winkels van C1000 staan ook al een tijdje te koop. Jumbo zou tussen de 900 miljoen en de 1 miljard euro willen betalen voor de winkels. Slaggever Peter van der Meerschout postte tot diep in de nacht bij een Van der Valk in Houten waar de overname werd besproken. Toch komt het als een kleine verrassing. Jumbo, in omzet gemeten al de tweede supermarktketen van ons land... wordt nog groter. Zeker omdat het bedrijf in 2009 al de 300 winkels van Super de Boer overnam. En nu nog altijd druk bezig is om een deel van die winkels om te bouwen... van Super de Boer Groen naar Jumbo Geel. En er komen dus nu nog eens een kleine 400 rode winkels van de C1000 bij. De supermarktondernemers van C1000 werden gisteravond... in een in de haast bijeengeroepen vergadering... bijgepraat over de toekomst van hun keten. En dat deden ze achter gesloten deuren. Omdat het personeel van morgen wordt ingelicht... wilden ze gisteravond nog niets kwijt over de aanstaande kleur van hun winkels. Meneer, mag ik u heel even wat vragen? Geen commentaar. U. Geen commentaar. Ja, dat hebben we al volgens mij. Ja, nee. ja. Okay. C1000 staat al een tijdje te koop. In de media deden de namen van Plus... Sliegro en een Duitse keten de ronde als mogelijke overnamekandidaten. Het lijkt er dus op dat Jumbo de strijd heeft gewonnen. Vanmiddag om half één geven beide bedrijven, Jumbo en C1000, een gezamenlijke persconferentie in het Hilton in Amsterdam. Het personeel is voor die tijd al ingelicht door de supermarktondernemers. Ik was er iets te snel mee, maar u hoort er later nog meer over deze uitzending over de overname van Jumbo van de C1000-winkels. Dan naar Egypte. In de steden, Alexandrië en Cairo... is het geweld gisteravond weer opgeleid. Op het Tahrirplein, het centrum van de demonstraties in Cairo... werd er fel gevochten en werden traangasgranaten... naar de demonstranten gegooid. De betogers beweren dat het om meer gaat dan alleen traangas. Correspondent Sander van Hoorn was gisteravond laat op dat plein. Tienduizenden mensen zijn er nog altijd op het plein. Uh, het valt me op wel in vergelijking met januari dat in de straten eromheen het een stuk gemoedelijker is. En uh, er wordt ook weer normaler geleefd. Als je bijvoorbeeld uh, richting de Nijl loopt, dan kom je al vrij snel toch de mensen tegen die daar uh, hun avond doorbrengen. De bootjes opgaan die de Nijl op en neer varen met harde muziek en lichten. Ja, goed, uh, 500 meter verderop zeg ik, want hier op Tagierplein, dus al die tienduizenden mensen die niet van plan zijn om te vertrekken... Uh, we want, de te te Hij zegt: uh, alle mensen hier die willen nog altijd dat het leger gewoon onmiddellijk zijn macht neerlegt. Ik probeer die uh, straat in te komen die naar het ministerie van binnenlandse zaken gaat. Mohammed Mahmoud. Uh, maar daar kom ik niet, want uh, de demonstranten die houden andere demonstranten tegen. Er Wordt nog wel degelijk gevochten zo af en toe. They don't want more fights inside, so yeah. they. They told us to turn back to the square. Yeah. Twee jongens met uh, gasmaskers en uh, plastic brillen. Die uh, mogen ook niet verder voorbij die uh, afzetting door de demonstranten. We stopped for one hour, but the police back to fight again. They us. Er was vandaag eventjes een uh, staakt het vuren, zegt een van de jongens. Maar dat werd na een uur alweer gebroken door hun zij uh, begonnen te schieten. dan heeft hij het over de politie, het leger. Maar uh, hoe moet het aflopen? You know, no one can tell you. What we do is our part. Our part is to keep protesting and keep coming back to the square. Gaan ze En opeens sta ik te onderhandelen over uh, gasmaskers die ik schijn te verkopen. Dat komt zo. Ik ben op zoek naar een echt gasmasker. En de verkoper die komt nu pas terug. En in de tussentijd heb ik dus eventjes zaken voor hem moeten doen. Ik verkoop alleen heel weinig op deze manier. Weg naar het ziekenhuis wordt een baan vrijgehouden met touwen. Uh, daardoor kunnen de ziekenauto's natuurlijk rijden. En een van de veldziekenhuizen waar ik wel kan komen, want die Mohammed Mahmoud die straat, dus niet, wat word ik tegenhouden. Een waar ik wel kan komen, is bij de moskee aan de rand van het Tagirplein. Somebody is uh, being brought in. Yeah. Er wordt iemand binnengebracht. Ja, hij wordt op zijn rug gebonkt, hij heeft een zwart jasje aan. En, en dat is om hem, legt een van de dokters uit om hem te laten hoesten en het gas eruit te krijgen. is ja. Zuurstof krijgt hij toegediend, dat is er. Het salt water you get? Salai. Saline. Zout water om alle resten nog uit zijn mond te toegen worden gewonden naar binnen gedragen. De jongen nu die heel moeilijk kijkt. Hij trilt helemaal met zijn rechterhand. Inspanning, pijn of het effect van iets anders. De uh, green zone is buiten. En de red zone uh, is hier. Drie zones hebben we hier. De groene zone voor de lichte gevallen. Nee, dat heb ik dus gezien, dat is buiten. En uh, de gele zone en de rode zone zijn hier binnen. Wie komen er in de rode zone terecht? Ze uh, uh, hebben gas en ze hebben ook suffocation en yeah. schokken. Ja, dat zijn echt mensen zoals hij nu wordt binnengedragen. die meer medische hulp nodig hebben. Oh, dit is die jongen met die trillende handen die ik net buiten zag. Zijn al die symptomen nou te rijmen met uh, traangas? No. Nee, het is niet consistent. Het is correlated with CR-gas. Nee, absoluut niet. Er zijn bijvoorbeeld die stuiptrekkingen die je ziet. Dat is een van de gassen die eigenlijk verboden zijn hier. Geruchten zijn er in overvloed over het soort gas dat gebruikt wordt. Er zou zenuwgas bij zitten. En de doktoren hier in het noodziekenhuis die zeggen dat ze dit soort verschijnselen in januari bij de opstand niet hebben gezien. Onze correspondent Sander van Hoorn houdt u op de hoogte over wat er gaande is op het Tagierplein. En Lex Runderkamp die reist door Egypte momenteel. U hoort later in deze uitzending meer van hem ook. Bedenktijd heeft hij gevraagd, formateur Elio Di Rupo. De Belgische koning vroeg hem gisteren een doorstart te maken, maar Di Rupo aarzelt. Veel tijd heeft hij niet, want België staat onder grote druk van de stijgende rentes... en van de banken die nu in de problemen gaan komen. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. En dus Joris, die bedenktijd die moet wel heel kort zijn. Ja, hij heeft geen bedenktijd, zeggen de kranten hier. De, ik heb hier de morgen voor me bijvoorbeeld, die, die, die koppen met, die openen met, waar wacht die coupon nog op? En dan een, dan een rode grafiekenronde die de laatste twee dagen fel omhoog gaat. En dat is de Belgische rente, die is de afgelopen dagen, sinds maandag die formatie weer vastliep, is die flink gestegen, gisteren met bijna een half procent. En dat kost België heel veel geld. Want als je meer rente moet betalen, nou, dat gaat een half miljard per jaar extra kosten. Dan moet je dus ook weer meer gaan bezuinigen. De beleggers lijken echt het vertrouwen te verliezen in België. En dat is toch wel erg slecht nieuws. Premier Le Terme kwam gisteren live op televisie vertellen dat, het toch, nou ja, dat, dat België niet ongerust moet zijn. Dat het niet alleen België is. Al herkende die ook wel dat het voor een deel toch echt te maken heeft met die trage kabinetsformatie. Uit de informatie die wij inwinnen bij analisten, is het uh, niet alleen de politieke instabiliteit en uh, de vraag wanneer er een nieuwe regering zal zijn die speelt. Uh, er is het algemeen fenomeen dat men verwacht dat de eurozone een aantal beslissingen neemt die de geloofwaardigheid van de gemeenschappelijke munt wereldwijd kan sterk houden. Ja, premier letterlijk probeert, uh, probeert zijn glim. Houden, maar beleggers denken daar heel anders over natuurlijk. Met name die Belgische banken, daar gaat het niet goed mee. Nee, but, but, was toch een, want dat moet ik denken aan Dexia, Joris. Daar was toch right. een reddingsplan voor? Ja, Dexia was gered. Vorige maand uh, in een deal tussen Frankrijk en België. Uh, de, genationaliseerd en een slechte bank bleef dan over. En, maar goed, daar, die deal die staat nu uh, uh, te wankelen. Dat is het probleem. Uh, beleggers twijfelen of België wel uh, in staat is om zich te houden aan die deal. België draait op voor miljarden aan staatsgaranties. Nu de rente stijgen, wordt dat steeds duurder voor België en er is dus twijfel over uh, de capaciteit van België om uh, te voldoen aan die deal. En ook um, wordt er nu onderhandeld met Frankrijk over die deal. En ja, bij Frankrijk wordt ook getwijfeld. Frankrijk wil namelijk niet meer betalen, dat eisen de Belgen. En uh, nou ja, een triple, de triple E-status van Frankrijk staat op het spel. Dat is allemaal heel complex en moeilijk. Het Komt erop neer, twijfel bij beleggers en dat is nooit goed. Nee. Kan België nog ergens hoop uit putten? Ja, zeker. De couponnekes, zoals dat hier heet. Hmm? Uh, dat is de strategie van de termen. Ja, Couponicus, dat is uh, binnenlands, uh, binnenlands schuldpapier. Uh, de termen heeft aangekondigd dat vanaf vandaag Belgen zelf kunnen inschrijven uh, op, om hun eigen staatsschuld op te kopen. Oh, uh, nou ja, dat is normaal als de Nederlandse overheid. Uh, als die uh, geld wil lenen, dan bieden ze ook een soort couponnetjes aan. In België is dat echt een fenomeen. Belgen zijn grote spaarders. En de termen hoopt dus dat hij niet naar de, naar de internationale markten moet. Maar dat hij gewoon binnenlands uh, geld kan lenen. En op die manier toch uh, nou ja, zijn land overeind kan houden. Joris van Poppel vanuit Brussel. Karel de Vos, politicoloog uit België, spreken we na half acht over de Belgische kwestie. En zo dadelijk, het aantal HIV-besmettingen... hiv-besmettingen onder homoseksuele mannen neemt niet langer toe. De verklaring daarvoor hoort u zo dadelijk. Eerst maar eens horen is op de weg, John Bakker. Het valt allemaal reuzen mee, 50 kilometer. Normaal zitten we nu al tegen de 70 kilometer aan op donderdagochtend. Ook niet al te veel bijzonderheden. Behalve dan een ongeluk op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden... bij Almere Buiten-Oost. Er staat nu nog 4 kilometer file, maar alle rijstroken zijn wel weer open... Wel flinke vertraging bij de spoorwegen, want tussen Delft en Rijswijk rijden geen treinen... De oorzaak is een seinstoring en de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het aantal HIV-besmettingen onder homoseksuele mannen... lijkt zich te stabiliseren. Afgelopen jaren bleef het aantal nieuwe besmettingen... voor het eerst nagenoeg gelijk. Blijkt uit een jaarlijkse rapportage over HIV-besmettingen in Nederland. Frank de Wolf is directeur van de stichting HIV-monitoring. Meneer de Wolf, goedemorgen. Goedemorgen. Als we het hebben over stabilisatie onder homoseksuele mannen dan... over hoeveel besmettingen hebben we het dan? Over? Het aantal nieuw geregistreerde besmettingen per jaar is dat ongeveer 750 tot 800. Ja, en dat, dat stabiliseren, is, is dat op zich goed nieuws? Nou ja, dat is goed nieuws, omdat uh, in de periode tot aan 2008 dat aantal elk jaar steeg. Uh, en er dus een groei zat uh, in het aantal nieuwe uh, registraties, terwijl we nu uh, een, een gelijk aantal elk jaar aantreffen. Dus dat is goed nieuws. Hm. Heeft, u, heeft u een verklaring voor het feit dat er niet langer sprake is van een stijging, meneer De Wolf? Nou, we denken dat er een paar factoren zijn die daar een rol spelen. Een, een belangrijke factor is, is dat uh, mensen, en met name ook homomannen... zich uh, vaker en beter laten testen voor HIV. Met andere woorden, men is zich bewust van, uh, van risico's... en neemt dan ook de consequentie en uh, laat, laat zich testen. Dat is belangrijk, want dan weet je het eerder... en dan uh, weet je ook beter hoeveel mensen geïnfecteerd zijn. Mm -hmm. Dat is één ding. Er zijn twee andere uh, belangrijke kwesties... Uh, we denken dat het risicogedrag wat uh, mensen hebben uh, bij, als ze seks hebben... dat dat verbeterd is, dat men minder uh, grote risico's neemt... waardoor uh, de overdracht van het virus wordt beperkt en uh, er wordt beter behandeld. Dus de mensen die zijn geïnfecteerd uh, worden zo behandeld... dat ze in die eind minder besmettelijk zijn. Hm. Ik zou je kunnen concluderen dat uh, de, de HIV-besmetting weer meer serieus wordt genomen? Want daarvoor gaan de jaren uh, tegen het aantal besmettingsgevallen... en bleek ook dat er steeds meer weer onveilig werd gevreden? Nou ja, ik wil niet zeggen dat het meer serieus wordt genomen. Er is campagne gevoerd. Er is duidelijk gericht op groepen gezegd... Uh, let nou op, uh, als er behandeld wordt... betekent het niet dat het probleem over is. En ik denk dat dat serieuzer wordt genomen op dit moment. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Ziet u die cijfers terug in alle leeftijdsgroepen? Nou, we zien het uh, terug eigenlijk wel in alle leeftijdsgroepen. Uh, wat belangrijk is, is dat de groep... die het meeste risico op besmetting heeft... op dit moment een groep uh, oudere homomannen is... Uh, waar uh, kennelijk... De, de, de, de noodzaak of de urgentie van het probleem misschien iets minder goed overkomt. En daar moet nog uh, op, uh, aan gewerkt worden. Hoe is het bij de heteroseksuelen? Um, daar is eigenlijk de situatie al uh, jarenlang stabiel... met ongeveer 300 uh, nieuwe registraties uh, per jaar al over een langere periode. Wat je wel ziet is dat dat uh, in het begin, toen wij begonnen te registreren in 1996... vooral een groep mensen was die uh, als immigrant en ook al geïnfecteerd Nederland binnenkwam... Dat is uh, sterk aan het verminderen, terwijl het aantal nieuwe infecties of het nieuwe registraties onder uh, Nederlanders aan het toenemen is. Maar zagen wij toch nog een minpuntje in dat rapport. Het aantal mensen met resistente HIV neemt geleidelijk aan toe. Is dat gevaarlijk? Nou ja, kijk, het dat, dat is gevaarlijk voor de mensen zelf, hè, omdat je behandeling daardoor bemoeilijkt wordt. Het is niet zo dat je dan niet meer kan worden behandeld, maar het aantal behandelmogelijkheden neemt toch af. Maar uh, kan, je dan daar, kan je dan alsnog aan HIV overlijden? En dan kan je nog zeker aan HIV overlijden. Almate oh. goede, er overlijden ook nog steeds mensen aan HIV in Nederland. Uh, dus dat, uh, dat moet je niet wegpoetsen. Het andere probleem is natuurlijk dat als er resistentie is bij mensen, resistente virussen ook kunnen worden doorgegeven. En uh, daardoor een virus uh, in de circulatie komt, om het maar zo uit te drukken, uh, dat al resistent is tegen de middelen die we hebben. En wat kunt u daaraan doen? Nou ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Uh, dat is dan gebeurd. Wat nieuwe je dan middelen moet doen, zoeken misschien? Dan moet je de hele tijd nieuwe middelen zoeken, dat gebeurt ook. Maar dan gaat het altijd over de race tussen uh, of je dat snel genoeg kunt... en de verspreiding van een resistent virus. Okay. Frank de Wolf, directeur van de Stichting HIV Monitoring. Dank u wel. Dank je wel. Maar Kobe Visser zit vanochtend op een motor, op een zandmotor. Ja. En dat uh, mogen we dan meteen in het uh, rijtje van de nieuwe topografie opschrijven. De zandmotor. Want uh, voorlopig ligt hij hier wel uh, voor de kust van Den Haag bij Kijkduin. Uh, het is een aanzienlijke plek op de kaart van Nederland. Uh, meneer Bo uh, Bootsma, kan je hem gewoon uh, zien, ja. denk ik, hè? Ja, ja zeker. Ja, vanuit de lucht uh, kun je hem ook goed zien. Ja. Ja. Dus, uh, de leerlingen op school moeten het wel uh, leren, de zandmotor. Ja, ja, ja, precies, hij moet erbij op de kaart. Ja. Ja. Aan de andere kant, hij gaat ook weer verdwijnen. Hè, dus het is ook maar weer een tijdelijk iets. Ja, daar wilde ik het toch eventjes met u over hebben. Want ik ben hier dus nu helemaal naartoe gekomen. Ik heb mijn laarzen aangekomen. Getrokken en uh, we zijn uh, naar de rand van het strand uh, gelopen met elkaar. Ja. om die prachtige nieuwe aanwinst uh, te komen bekijken. Ja. 70 miljoen euro gekost. En over 20 jaar is de bedoeling dat hij weer helemaal verdwenen is. Ja, maar even een kleine rectificatie. Ja? De, de, de hele aanbesteding was uh, 50 miljoen. Het hele projectbudget is 70 miljoen. Dus het, heeft, oh, 50, ja, goed, het heeft, dan. heeft 50 miljoen gekost om het aan te leggen. En waar is en dan, die andere 20 miljoen dan gebleven? Uh, nou, die is voor een deel is die <laughs> nog over. Oh. Uh, maar die, uh, voor, uh, dat zit ook uh, in de risicoverdeling. En, en, uh, oh, ja. En we hebben ook nog andere dingen die we moeten doen in plaats van alleen maar zand. Laten we het even gewoon op de achterkant van de sigarendoos houden, maar dan toch even. Over twintig jaar moet hij weer verdwenen zijn. Legt u dat eens uit aan mij? Uh, nou moet hij, hij verdwijnt hier. Hij is aangelegd een uh, enorme hoeveelheid zand uh, voor de kust. En uh, de verwachting is dat de natuur dat voor ons gaat verspreiden. En op deze manier dus uh, met de krachten van de natuur de kust gaat onderhouden. U bent van Rijkswaterstaat. Ik stel voor dat we even dit trapje, want dat is wel heel leuk. Want er staat hier dus gewoon uh, langs het strand is een prachtige gebouw. En dan kan je naar boven. En dan heb je een prachtig uitzicht over dat nieuwe stukje Nederland. Ja. Marcel zei vanmorgen al, kunnen we er niet een leuke beachclub of zo op gaan beginnen? Maar dat, dat, is, dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, hè? Nee, er wordt uh, geen bebouwing op uh, toegestaan. Uh, het sluit niet, niet tijdelijk. Nou ja, kijk, als, als daar, uh, het is wel een plek waar je straks uh, veel recreatie kan plaatsvinden. Dus, dus als daar een, een tijdelijke keer iets gebeurt, dan, uh, dan zou het zomaar kunnen. gaat Die gaat daarover, ja. of beheerder. Dus, ja. zeg, het begint nu een beetje licht te worden. Hè? We zien ja, in de verte ja. ook de schepen op de zee... en we zien het witte schuim aanspoelen. Ja. Waar is nou, ik zie daar ook nog wat ja. werkverkeer rondrijden. Is dat waar het... Nou, het is, uh, het is geen werkverkeer, het, het is, maar het is wel de plek waar de zandmotor ligt. Echt? Want we staan hier aan de zuidkant van het Kijkduin... En als je naar het zuiden kijkt, dan zie je in de verte dan zie je tussen de, de, de havens van, van Rotterdam, de ja. bij hoek van Holland. En in feite is dus, daartussen ligt de heide. Nou, en, en tussen de heide en Kijkduin daar dus, hebben we de zandmotor aangelegd. Dat, hij heet de zandmotor omdat hij natuurlijk de krachten van de natuur gebruikt ja. om de stranden te versterken, de kust van Nederland te versterken. Ja. En we gaan straks maar eens even verder praten, ook met mensen die er verstand van hebben, over de nieuwe natuur. Ik heb al een konijntje gezien, maar er schijnt hier nog meer belangrijke nieuwe natuur uit. Ja, ja, ja, dat is, dat is, er gebeurt allerlei spontaan er allerlei dingen. Er gebeuren allemaal spontane dingen, daar hou ik van. Tot straks. Groeten vanaf de zandmotor. Die is aangelegd. Mark Robin Vistum bekijkt hem vanochtend. Hevige regenval en daaropvolgende modderstromen hebben in Zuid-Italië al een drie mensen het leven gekost. Met name het eiland Sicilië is zwaar getroffen. We gaan erover hebben met onze correspondent Bas Mesters Bas. Hoe erg is het op Sicilië? Kun je dat eens beschrijven? Ja, het regent er nog steeds. Er zijn diverse huizen ingestort. En op diverse plekken in diverse gemeentes hebben ze er last van. Waar het om gaat zijn aardverschuivingen. Door de modder zijn sommige mensen vermist. Anderen zijn doodgebleven. Drie doden zijn er gevallen. Het water joeg van kleine riviertjes. Dat joeg langs de gevels. Een brug stortte in. In een ander dorp is een plein helemaal onder de modder. Dan zie je alleen nog de daken van de auto's. En het is niet de eerste keer, want sinds oktober zijn al 26 doden gevallen door noodweer in Italië. Nu op Sicilië, maar ook al in Rome, in Genua, waar begin van de maand de auto's door de straten dreven. En in Cinque Terre, het toerismeparadijs dat uh, door een modderstroom is vernield. Ja, Bas, het regent ook hard, het regent heel hard en heel vaak, maar is dat de enige oorzaak? Dat is natuurlijk de belangrijkste oorzaak. Maar een andere belangrijke oorzaak is, is dat door het gebrek aan controle in Italië... er heel vaak gebouwd is op plekken waar je niet zou mogen bouwen. Je moet je voorstellen, als het regent... komt het water heel hard naar beneden van die heuvels. En dan staat er gewoon midden op zo'n plek waar het water moet langskomen... een huis, ja, dat, dat valt dan om. Eh, dat is een groot probleem, met name in Zuid-Italië... Want uh, daar is veel meer illegaal gebouwd dan in het noorden. Maar, uh, kunnen ze iets doen om dit te voorkomen? Want Dat lijkt me wel lastig, het gevecht tegen die regen en vervolgens die modderstromen. Ja, dat is een groot probleem. Uh, de nieuwe minister van Milieu die zegt... nu moeten we gewoon de huizen weghalen op de plekken waar die rivieren eigenlijk behoren te stromen. Dat moet gewoon nu gaan gebeuren. Maar inderdaad, er is... Geen geld op dit moment in Italië. Dus er wordt wel heel hard geroepen om uh, aanpassingen, zoals altijd. En het is de vraag of dat überhaupt wel gaat gebeuren. Want uh, ja, daar is geld voor nodig. Die mensen moeten verhuizen. Die moeten gecompenseerd worden. Goed. Correspondent Messers, dank je wel. De Peugeot 107 met airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 60 euro. Hé?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 Kijk op deslechte.com. Time to Yacht 2. Voor organisaties is het nu Time to Yacht. Is dat zo? Zeker. Want organisaties willen altijd beter en beter. En dat vraagt om professionals van Yacht. Verbeteraars. Met genoeg kennis en ervaring om te kunnen verbeteren. En zijn ze klaar, dan neem je gewoon afscheid. Daarom dus. Time to Yacht. Kijk op Yacht.nl.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 C1000 supermarkten worden overgenomen door Jumbo en aantallen homo's met hiv stabiliseert zich. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Supermarktketen C1000 wordt overgenomen door Jumbo, melden verscheidene bronnen. Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. Gisteravond zijn betrokken supermarktondernemers op de hoogte gebracht. Economieverslaggever Peter van der Meerschout. C1000 staat al een tijdje te koop. In de media deden de namen van Plus, Sligro en een Duitse keten de ronde als mogelijke overnamekandidaten. Vanmiddag om half 1 geven beide bedrijven Jumbo en C1000 een gezamenlijke persconferentie in het Hilton in Amsterdam. Door de overname wordt Jumbo de op één na grootste supermarktketen van Nederland na Albert Heijn. In Cairo en Alexandrië zijn betogers en ordertroepen opnieuw met elkaar slaags geraakt. In deze twee grootste steden van Egypte vuurden ordertroepen traangas af op de betogers. De demonstranten eisen het onmiddellijke vertrek van de militaire raad die Egypte leidt sinds de val van Mubarak. Deze partijleider vindt alles prima zolang de raad maar weg is. The square is more towards the presidential council but I think that they could accept also the head of the higher constitutional court as well as long as the the SC is not empowered. Geweld in Caïro concentreert zich vooral in de straat rondom het Tahrirplein.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 En dergelijke brute moorden moet ik zeggen. Waar was het nou voor nodig? Een roofmoord. Daar, daar vind ik wel terecht dat dan een, de ene zwaarste straf wordt opgelegd die het Marokkaanse recht kent. De veroordeelde man heeft altijd ontkend dat hij de mintjes heeft doodgestoken. En de waal is gisteravond urenlang gestremd geweest na een aanvaring. In dichte mist botsten duwboot en een binnenvaartschip vol kolen frontaal op elkaar. Lofvaarden zijn ongedeerd van boord gehaald. Rijkswaterstaat over de toedracht.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt de Hoek... drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. De meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... voor knooppunt Raasdorp 8 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden-Zuid 7 kilometer. En tussen Delft en Rijswijk rijden geen treinen. De oorzaak is een zijstoring en de vertraging meer dan een uur.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 Werken wordt nog leuker met supersnel internet. En nog leuker omdat het raadloos is. Met de gratis Wifi-modem bij Office Basis van Ziggo Zakelijk. Bel 0800-0620. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal te volgen via nos.nl of via Twitter. NOS Radio 1 moet u dan naartoe. Wel of niet gaan stemmen. Bij de parlementsverkiezingen morgen in Marokko wordt vooral de opkomst heel erg belangrijk. De verkiezingen zijn het gevolg van de Arabische lente. In Marokko was er wel protest, maar het kwam niet tot een echte revolutie. Nou, als antwoord op grote demonstraties kwam de koning met een nieuwe grondwet en met vervroegde verkiezingen. Maar voor de oppositie gaan al die hervormingen lang niet ver genoeg. Oppositiegroepen roepen op tot een boycott van de verkiezingen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Marokko. Dit zijn niet supporters van een winnend voetbalelftal, het is ook geen bruiloft, het is verkiezingscampagne op zijn Marokkaans, in een arme wijk buiten de hoofdstad Rabat. De auto's trekken door de straten beplakt met affiches, vlaggen uit de ramen, de laadbakken vol met aanhangers van een van de oude traditionele partijen die al jarenlang op het plus zitten. En zo klinkt onder meer de campagne tegen deze verkiezingen. Ik sfeer je dat ik niet ga stemmen. De situatie is onveranderd. De verkiezingen zijn een spel. Ze hebben zetels nodig om de staatskas leeg te stelen. Een rep op Facebook. Ook in Marokko het trefpunt van de tegenstanders van de huidige machthebbers. Op een terras aan dezelfde straat waar net de toeterende verkiezingscampagne voorbij reed, tref ik leden van een linkse oppositiepartij die besloten heeft niet mee te doen met deze verkiezingen. Ook zij roepen op tot een boycott. We zijn niet geïnteresseerd in deze verkiezingen. Eerst moeten al die politici die de afgelopen jaren zo gefaald hebben, worden berecht. Want het land is alleen maar armer geworden. Er is de corruptie. Er zijn scholen nodig en betere gezondheidszorg. Het leven wordt te duur. Maar daar zijn toch verkiezingen voor? Dan kunt u toch al die partijen die het niet goed gedaan hebben afstraffen, ze naar huis sturen. Oui, oui, vous avez raison. Ça, Zo werkt dat in andere landen, maar que niet que hier. Zelfs als de si verkiezingen op de, de juiste de manier verlopen, heeft het parlement de macht niet. Omdat de koning de macht behoudt? Ja, hij bepaalt wat er gebeurt. En wat er gebeurt, deugt niet. Maar er is toch een nieuwe grondwet die het land democratischer maakt. Die meer macht geeft aan het parlement en minder aan de koning. Dat is wat ze zeggen. Maar als je het goed leest zie je dat hij alles wat hij met zijn rechterhand heeft ingeleverd... met zijn linkerhand weer terugpakt. Als ik de uur kijk op de muur. Een enorm portret van de koning. De mensen willen hem niet weg. Zij willen een koning die in dienst staat van het volk en niet andersom. Toch is het heel moeilijk uit te leggen. In heel veel landen popelt de bevolking om naar de stembus te mogen. U heeft vrije verkiezingen en u zegt niet meedoen. Deze verkiezingen zijn make-up. Het is een decor. Voor wie wordt het verstopt? Om, zien, om, om Europa, het Westen, te laten zien dat we democratisch zijn. Maar dat is niet zo. Ze moeten stoppen met liegen tegen de bevolking. is als laatste hoorde u een vertegenwoordiger van een van de oppositiepartijen. Die dus oproepen tot een boycott van de verkiezingen morgen. Matthijs van der Wiel houdt u op de hoogte vanuit Marokko. Tom van Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat was nog een Champions League avondje. Nog wat wedstrijdjes, zei je gisteren. Maar dat was me er toch ja. één. tegen Milan, tegen Barcelona. werd nog een leuke wedstrijd, hè? Ja, we hebben een hartstikke leuke wedstrijd. Beide al geplaatst. Ging toch om prestige. Eerste plaats in de pool. En Barcelona liet bij Vlagen weer wat van dat voetbal zien... waarmee ze de laatste jaren Europa zo uh, veroverd hebben. En de laatste maanden iets minder mee waren. Milan verweerde zich goed. Maar Barcelona was gewoon wel net wat beter. Van schoot ongelukkig in, in eigen doel. Daarmee kwam Barcelona op voorsprong. De mooiste, als je hem nog niet gezien hebt... is de gelijkmaker van Milan, de 2-2 van Boateng. Die moet je echt even zien. Werkelijk fenomenaal meegenomen achter zijn been ook. Nog langs zijn ingeschoten. Maar toen toch weer gewoon Barcelona. 3-2 winnend. En Barcelona nogmaals liet vlaag gezien. Milan is goed, maar het was het verschil tussen goed en heel goed. Het werd ook wat harder aan het slot van de wedstrijd. Maar Barcelona toch wel als verdiende winnaar. En natuurlijk ook door. Maar Milan was ook reed geplaatst. En ik zei inderdaad gisteravond: ach, een avondje. Maar het werd een hele mooie avond. Want in elke pool gebeurde uh, van alles. We beginnen toch maar eens even weer. Die hebben we twee weken geleden ook al genoemd. Afuel Nicosia uit Cyprus. Uh, gewoon geplaatst voor de de laatste 16 van de Champions League, speelde zwaar bevochten 0-0 bij Zenit Sint-Petersburg. Porto gaat daar normaal gesproken thuis het laatste ticket voor over in de laatste ronde. Robin van Persie, waarvan we toch eens moeten gaan afvragen of hij niet in een Arsenal-shirt in Oranje gewoon mag spelen, want hij scoorde weer twee keer tegen Dortmund. Eén makkelijk en één mooie goal, maar goed, Arsenal plaatste zich daardoor wel en Dortmund gaat zich zo goed als zeker eh, niet plaatsen. En dan was er nog eh, Leverkusen-Chelsea, ook nog maar gewoon zo'n wedstrijd, waar Leverkusen in de slotfase heel Duits nog even met 2 en Chelsea versloeg. En Chelsea moet nu ook gaan knokken met Valencia. Want uh, Mario Beens, een club, die zijn tegendoelpunten lopen... net zo hard op als de, de rente op de Belgische staatsobligaties. Want die vloeren met 7-0 maar liefst <lacht> bij Valencia. Dus Valencia en Chelsea gaan het daaruit vechten. En Leverkusen, Arsenal en ik zeg het nog een keer... Abuel Nicosia, ja, die plaatsten zich gisteren bij de laatste 16... van uh, de grote clubs in Europa. Goed. Uh, prachtig, Tom. Uh, even naar het tennis hè? in Londen. Ferrer heeft Djokovic uh, verslagen in de ATP World Tour Finals. Dan ja. kan je je afvragen, is Ferrer zo goed? Maar ik vraag me eigenlijk eerder af, hoe is het met Djokovic? Uh, gaat het ja. nog wel met hem? Nou, ook Djokovic is, we hadden het al eerder over Nadal deze week, een beetje in fysieke malheur terechtgekomen. Uh, worstelt met een schouder, speelt halve toernooien, breekt partijen af wil hier natuurlijk toch bij zijn. Uh, veel geld, maar vooral veel prestige. Want geld hebben deze mensen bijna niet meer nodig. En Ferrer is goed, maar het is inderdaad niet normaal... dat hij en Murray en Djokovic verslaat. Nadal ook fysieke malleur. Dus je ziet van die top vier spelers... dat er drie eigenlijk momenteel uh, niet fit zijn opent wel de weg uh, voor Federer vanuit de andere pool. Djokovic is er nog niet uit, Nadal is er nog niet uit want het is een poolsysteem. En krijgen we krijgen waarschijnlijk Federer tegen Djokovic in de halve finale of uh, ja, in de halve finale. Dus dit is allemaal nog lang niet gebeurd. Maar voor Roger Federer is dit wel een hele mooie kans om een wat mager jaar op een prachtige wijze af te sluiten. Met dank aan deze Ferrer, die zo hier en daar de mensen voor hem een klein beetje opruimt. Ferrer is overigens wel goed hoor. Oké, het nee. absoluut zo dat Djokovic ook uh, niet helemaal in goede doen. Nou, dankjewel, Tom van het Hek. Oké. Okay. Ja, Genk verloren. Rente loopt op. De druk op België en de Belgen groeit. Er moet een oplossing voor de politieke crisis komen. Want de staatshuishouding gaat er onder lijden. Daar gaan we zo over praten. Na de verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met 125 kilometer file. En dat is heel normaal voor een donderdagochtend. Maar weinig bijzonderheden. Vrij veel vertraging wel te A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knoop het Graasdorp. 8 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A59 van Os naar Sierikzee. Maar Nuland zorgt voor 4 kilometer file. En tussen Delft en Rijswijk rijden nog steeds geen treinen. De oorzaak is een zijstoring en de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Of hij het nog één keer wil proberen. De Belgische koning Albert heeft formateur Elio Di Rupo... gisteravond gevraagd zijn formatiepogingen toch weer op te pakken. Di Rupo gooide een paar dagen geleden de handdoek in de ring... na een mislukt, opnieuw mislukt, overleg over de begroting. We praten erover door met Karel De Vos... politicoloog verbonden aan de Universiteit van Gent. Meneer De Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat dan allemaal, moeten we het zo zien, politiek spel geweest opnieuw van de nou, Er Rupo. zit uiteraard een stukje theater in dat ertoe dient om uh, ja, de druk wat op te voeren. Heer uh, heeft geprobeerd door zijn... Uh ja, wat onverwachte ontslag vooral de liberale partijen onder druk te zetten. Maar misschien ook wel voor een stukje om binnen zijn eigen partij duidelijk te maken... dat er nog wat meer toegevingen gedaan moeten worden, gezien de ernst van de situatie. En dus er zit absoluut een stuk theater in, maar aan de andere kant, het gaat wel over iets. Het is niet zo dat er geen discussie is, geen heel grondige discussie tussen socialisten en liberalen. Het is ook niet zo dat het vertrouwen fantastisch is. Dus Ilo Di was boos. Ere Droepel uh, vond uh, dat het op die manier niet meer verder kon. Dus het was niet alleen maar voor de show zeg maar. Ja, maar de druk wat opvoeren, uh, meneer De Vos, is de situatie, de ernst van de situatie niet groot genoeg? Ja, dat zou je wel denken als je dat allemaal bekijkt. Hè. We zitten in een Europese financiële crisis. De Europese Unie die waarschuwt België ongeveer dagelijks dat het vooruit moet. Ik ken ook geen politicus in de wedstrijd die niet vindt dat het veel sneller moet en dat er eerder gisteren dan morgen een begroting moet liggen. De Belgen zelf, de burgers, de kiezers, die zijn heel boos en heel verontwaardigd. Alle leiders van vakbonden of van culturele organisaties of van werkgeverorganisaties die roepen in koor dat er geen tijd mag verloren worden. Alle kranten komen dat door roepen en schreven dat het vooruit moet gaan. En dus ja, je kan je bijna niet meer inbeelden hoe de druk nog groter zou kunnen zijn. Maar dat helpt blijkbaar niet om, uh, om het plotseling heel erg vooruit te doen gaan. Want uh, ja, gisteren heeft de koning dus het ontslag van Elodie Roepo geweigerd. Elodie Roepo zelf heeft een beetje bedenktijd gevraagd. Uh, dat komt ook omdat hij niet zomaar opnieuw kan herbeginnen. Anders leek het alsof het allemaal om een futiel detail ging. Hij heeft wat bedenktijd gevraagd. En uh, als je vandaag kranten leest, ja, dan dan lijkt het er niet meteen op dat uh, iedereen uh, plotseling veel uh, flexibeler, veel losser zal zijn en, en, en wat minder stug de eigen standpunten zal verdedigen. En dus je kan je de vraag stellen: wat moet er in, in godsnaam nog gebeuren op dat het vooruit zou gaan? Nu, anderzijds, we moeten dat ook wel heel duidelijk herkennen. Um, wat nu voor ligt op de onderhandelingstafel, dat is uh, zeer, zeer groot. Dat is heel ambitieus, dat is zeer moeilijk ook. Uh, we moeten een heel groot begrotingstekort dichtfietsen. Um, we, we zijn toe aan een discussie over. Grote sociaal-economische hervormingen die in het land uh, veel te lang zijn uitgesteld. We hebben daar jaren niet over gepraat. In andere landen, ook bij jullie, is daar al veel eerder een grondige discussie over geweest. En nu naar aanleiding van die uh, moeilijke begroting 2012 moeten al die dingen besproken worden. Ja, dat je dan een clash krijgt tussen uh, ja, een Waalse Socialistische Partij en een Vlaamse Liberale Partij. Dat zat er aan te komen, helaas. Ja, maar het is interessant wat u zegt. Want gaat het dan om, om uh, opnieuw de taalstrijd en het verschil tussen... Uh, de Walen en de Vlamen... of is het nu een strijd tussen links en rechts? Want de liberalen is... vinden dat er te weinig bezuinigd wordt... door de socialisten. Ja, het he? is een beetje beide. Uh, mm. Het is een strijd tussen links en rechts, tussen socialisten en liberalen... maar ook um, zit er een communautaire ondertoon um, in. Omdat natuurlijk ja, die grote socialistische partij... is een Waalse partij... en de liberale partij die het meest aandringt op... Uh, zwaar bezuinigen en grote hervormingen, is een Vlaamse partij. En je voelt dat ook in de maatregelen die ze bediscussiëren die ze Bijvoorbeeld... Um, de, de, de Waalse socialisten vonden dat mensen die een bedrijfswagen hebben, dat die daar zelfs meer belasting moesten op betalen. Ja, en blijkt dat vooral in Vlaanderen uh, mensen daardoor getroffen zouden worden. Uh, de Vlaamse liberalen die vonden dat er dringend iets moet gebeuren aan de wachtuitkering. Dat is een werkloosheidsvergoeding voor mensen die nog nooit gewerkt hebben. En ja, uit cijfers blijkt dan dat het vooral Franstaligen zijn die uh, die wachtuitkering ontvangen. En dus, zelfs indien het niet, niet de bedoeling is, en zelfs indien het strikt genomen helemaal geen communautaire maatregelen zijn, sluipt in die discussie natuurlijk natuurlijk ook wel die communautaire dimensie. En dat heeft alles te maken met een uh, bijzonder absurd kenmerk van, van ons land. Namelijk dat wij geen federale politieke partijen hebben. We zijn, alle partijen bij ons zijn regionaal. Of Vlaams of, uh, of Franstalig. En dat zorgt ervoor dat uh, wat partijen doen... Ja, ze dat in eerste instantie toch doen met het oog op hun eigen regio. Nou, meneer de Vos, je zou uh, de slechte situatie van België... ook uh, tot je voordeel kunnen maken. Je zou het als een kans kunnen zien... als je het met zoveel partijen eens kunt worden... Om Gezamenlijk die ingrijpende hervormingen door te voeren. Zou dat ja. een mogelijkheid zijn, of, of zit iedereen daarvoor te vast in zijn eigen toren? Wel, daarvoor is iedereen op dit moment nog te negatief. Alle partijen nuanceren heel erg pardon, wat op tafel ligt en vinden dat het te weinig is. Dus, dus er klinkt heel weinig optimisme over het akkoord dat er misschien net is. Uh, ik bedoel, er is nog geen akkoord, maar we zijn wel op weg naar een akkoord. Dus om dat heel positief voor te stellen, zou de teneur, zou het discours van onze partij nu snel moeten veranderen. En ja, het zou kunnen als je zo diep zit en als je dan uiteindelijk uh, kunt die staat hervormen. Hè, dat is voor een stuk gebeurd. En als je dan nu ook die grote welvaartsstaat voor een stuk kunt hervormen. Ja, dan zou op het einde van de rit uit al die crisis en die in dat superwereldrecord regeringsvorming misschien iets moois komen. Laat ons hopen, aan de andere kant zijn de meeste mensen um, die het hier volgen in de wedstrijd eerder negatief over, over de gezondheid van de komende regering. Er zijn heel veel mensen die vrezen dat de komende kabinet uh, onder leiding van Elodie Roepo, dat er dan wellicht ooit wel zal komen, uh, dat dat een, een regering zal zijn met heel veel interne ruzie en discussie. We hopen allemaal dat we ons oprecht vergissen, maar er zijn heel weinig mensen. ...mensen die daar een goed oog in hebben. Meneer De Vos, hartelijk dank voor uw toch niet al te positieve analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. We gaan naar Mark Robin Visser. Het is 9 minuten voor 8. Um, die is op ontdekkingsreis. Zo kunnen we het wel stellen op een bijzonder stuk, nieuw stuk land. Mark Robin. Ja, ik zit even naar een filmpje te kijken, Lara. halen ...van zo'n 13 knopen. In de boeg bevindt zich nog een kleinere stuwmotor die helpt om het schip tijdens het baggeren in de juiste positie te krijgen. Ja, want zo gaat dat als je nieuw land moet maken. Dan is het ook in Nederland ook allemaal ontzettend goed geregeld. Er staat onmiddellijk een hek omheen en er is ook een informatiecentrum. En in dat informatiecentrum kan je dan op een filmpje zien... hoe dat nieuwe land wordt aangelegd. Ik ga nog even een klein stukje laten horen. Het bovenste laagje zand van de bodem wordt opgezogen. Het zand blijft vloeibaar omdat we ook wat water meezuigen. In de hopper zakt het zand naar de bodem van de bak. Nou, en zo wordt dat zand dus uh, met grote baggerschepen, meneer Bootsma, uh, verzameld eigenlijk ja. uit de zee. En nu ligt het ineens hier voor de kust van, uh, van Kijkduin. Ja, nee, dat klopt. Ja, we hebben daar uh, ja, 21,5 miljoen kubieke meter zand uh, aangebracht. Ja. En we noemen het de zandmotor. Meneer Van Hemelop van het Zuid-Hollands landschap. Ja, de zandmotor, die motor is eigenlijk de natuur zelf, hè? Dat klopt, de, dat is de natuur zelf. En uh, hierdoor hopen we dat de natuur uh, zich ook uh, heel goed gaat ontwikkelen. Ja. Wat heeft u daar al van gezien tot nu toe? Uh, nou, er komen alle soorten vogels en, uh, en dieren en plantjes uh, al op de zandmotor uh, voor. Ja, ik heb, ik heb vanmorgen al kennis gemaakt met een konijn. Uh, dat klopt, die zitten er ook. Ja. Uh, vossen komen ervoor, uh, meeuwen, aalscholvers, de lepelaar... Uh, nou. Berg Eend. Uh, Geweldig. Uh, te veel om op te noemen. Ik ga nog even het filmpje afkijken over de zandmotor bij Kijkduin. Ja. En dan gaan we straks uh, verder erover praten. Ja, Tot straks. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Ruim een half miljoen euro. Dat is wat het Nederland kost om één Afghaanse politieagent in Kunduz gedeeltelijk op te leiden. Volkskrant schrijft dat op basis van cijfers van het ministerie van Defensie en de politie van de provincie Kunduz. In totaal worden 189 agenten begeleid door Nederlandse trainers. Defensie wijst erop dat de opstartkosten, zoals verhuiskosten, zijn meegerekend. Maar volgens de krant zijn de kosten voor 2012 nog hoger. De politiemensen in Coendoes hebben tot nu toe maar een paar uur les gehad. Volgens de Duitse krant Welt betekent teruglopende vraag naar Duitse staatsobligaties niet automatisch dat de kredietwaardigheid van Duitsland nu ter discussie staat. Maar Europa moet wel snel een antwoord op de crisis bedenken, want hoe langer het duurt voordat die gevonden is, des te groter worden de financiële problemen, ook voor Duitsland. De Soeddeutsche Zeitung schrijft dat er nog nooit een Duitse premier zo tegen Europa ingegaan is als Merkel gisteren tegen Barroso. En die reactie is extra opvallend omdat de Duitse bondskanselier... nou niet bekend staat om haar felle reacties. Maar de krant geeft Merkel wel gelijk, want het schaadt Europa... als de Europese Commissie juist de strijd aanbindt... met het land dat een sleutelrol speelt bij het oplossen van de crisis. Meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van kinderombudsman Mark Dulaert om mensen die kinderen willen krijgen een opvoedcursus te laten volgen. Dulaert hoopt hiermee kindermishandeling te voorkomen zoals vrouwen ook op zwangerschapsschim gaan, moet het normaal zijn om naar een opvoedcursus te gaan, zegt hij. Aanstaande ouders zouden er moeten leren hoe ze met frustraties en met onmacht kunnen omgaan. Allemaal te lezen in het Trouw schrijft over de bekoelde relatie tussen het internationaal strafhof en Nederland. Zijn irritaties over de kosten van huisvesting. Binnenkort stopt Nederland met het betalen van de huur voor het strafhof. We zouden enige flexibiliteit verwachten van het gastland om de huur te blijven overmaken, zegt een van de directeuren van het strafhof in de krant. De de huur werd in 2002 voor tien jaar vooruitbetaald En die termijn loopt af in juli. Ook op andere terreinen waait er een wat kille wind. Zo is het soms ontzettend moeilijk om een visa te krijgen voor getuigen, zegt het strafhof. De voorpagina van het AD vluchten demonstranten met papier in de neusgaten of een doekje voor de mond tegen het traangas. Het zijn betogers in Cairo. Britse krant The Guardian schrijft dat de veiligheidsdiensten in Egypte verschillende soorten krachtig gas gebruiken. Correspondent Sander van Hoorn sprak daar deze uitzending ook al over. Mensen worden volgens artsen onwel van het gas of krijgen een soort epileptische aanval. Demonstranten zeggen dat er een krachtiger traangas dan normaal um, gesproken gebruikt wordt. Dat gas ruikt anders, kan een branderig gevoel veroorzaken of zorgt zelfs voor uitslag op de huid. De Volkskrant schrijft over rijke Grieken vanochtend. Honderden van hen hebben de afgelopen anderhalf jaar appartementen in Londen gekocht. Gemiddelde prijs van zo'n stulpje? 3,25 miljoen euro. Grieken die rijk zijn geworden in de scheepvaart en die hun geld veilig willen stallen... investeren hun vermogen in huizen, met name als ook lodge en Stijn en Hope gate. Voor makelaars zijn de Grieken perfecte klanten. Ze hebben bergen met geld, zijn niet kieskeurig... omdat ze meestal niet zelf in de panden gaan wonen. En De drie explosies, u hadden dat al eerder, zijn vannacht een voordeur van een huis... een auto en een garagepoort in het Limburgse Brunsum beschadigd. Explosies waren in verschillende wijken. Het is nog onduidelijk wat de ontploffingen heeft veroorzaakt. Volgens regionale zender L1 richten eerder twee vuurwerkbommen in Landgraaf... al flinke schade aan. En over Egypte, straks gaan we nog even praten met onze correspondent Sander van Hoorn. Die is in Cairo, is op het Taghierplein geweest. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Vanavond om 7 uur luister naar Kunststof. De United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Advocaat Geert-Jan Knoops over het proces van de eeuw Amerika versus Bin Laden. Het als recht zegt dat het leven van één burger niet kan worden uitgewisseld tegen dat van honderd burgers? Luister naar kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Geert Jan Knoops. Radio 1.